Plotlewin met het NOS Journaal. Op een aantal plaatsen wordt sinds vanochtend vroeg al geschaatst. Onder meer in Kinderdijk waren de parkeerplaatsen om half acht al vol. Schaatsbond KNSB roept vanwege corona op om zo min mogelijk mensen te ontmoeten en dicht bij huis te blijven. Bij een aantal plassen sluiten gemeenten de lokale wegen en parkeerplaatsen af om het schaatstoerisme te beperken. Toch is het ook daar vandaag weer druk. En ook op de Amsterdamse grachten zijn de eerste schaatsers gezien, ondanks waarschuwingen, dat het ijs daar gevaarlijk dun is. Duitsland sluit komende nacht de grenzen met Tirol en Tsjechië... vanwege uitbrakingen van nieuwe varianten van het coronavirus. In Tirol heerst een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse coronavariant. En in Tsjechië zijn steeds meer besmettingen met de Britse variant. Zowel voor het wegverkeer als het treinverkeer gelden strenge regels. Alleen goederenverkeer, grenswerkers die in de zorg werken... en mensen die op doorreis zijn, mogen Duitsland in. Op voorwaarde dat ze een negatieve coronatest laten zien. Opnieuw zijn duizenden mensen de straat op gegaan in Myanmar... om te demonstreren tegen de staatsgreep die het leger vorige week maandag heeft gepleegd. Het leger treedt steeds harder op en heeft naar schatting al honderden demonstranten opgepakt. Tegelijk neemt ook het verzet toe. In Yangon worden spontaan burgerwachtgroepen gevormd... die arrestaties van de activisten proberen te voorkomen. De Belgische politie gaat streng optreden tegen Nederlanders die een dagje de grens oversteken... In België en het zuiden van Nederland is de voorjaarsvakantie begonnen. En verwacht wordt dat veel mensen naar België gaan. Bijvoorbeeld omdat daar de kappers open zijn. Er geldt een reisverbod tussen Nederland en België. Wie toch zonder dringende reden de grens oversteekt... kan een boete krijgen van 250 euro.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 Dus ik, ik duim eigenlijk voor een, een mooie temperatuur rond die dagen. Want dat zou wel voor de stem alleen. Ja. En, en Heel fijn zijn, natuurlijk. ja. Zeker. Ja, veel prettiger, ja, ja. zeker. Maar zo'n locatie als bijvoorbeeld het stationsplein. Hè, waar, waar ook een, uh, altijd een stembureau staat. Uh, ja. Dat zal dan wel een, een, een grotere keten uh, moeten worden. Om daar al de regels uh, in acht te kunnen nemen. Ja, klopt. Normal, normaliter hebben we daar een uh, soort Porto Cabin, noemen we dat. Zo'n. Zo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 Ja, ik heb, ik heb een heleboel stemmerleden en ik heb ook, voor zover ik nu kan overzien, genoeg voorzitters. Um, maar tellers uh, mogen zich altijd nog aanmelden op dit moment. Dus uh, dat kunnen ze uh, doen door een e-mail te sturen ja. naar, naar verkiezingen.sandvoort.nl verkiezingen Of ze kunnen contact opnemen met de uh, gemeentetelefoon en zeggen: vragen naar mij, dan, uh, dan zal ik ze verder helpen. Ja.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 Nee, niet zeker niet. Nee. Nou ja, goed. Uh, u zegt u bent nieuw hè, bij, de, bij het Rode Kruis. Althans, u ja. bent nieuw in deze functie. Uh, wat, wat, wat, wat deed u voor dit, als ik vragen mag? Uh, ik, uh, ik ben nu in ieder geval beleidsadviseur uh, bij de MBO-raad. Dit is heel anders. Uh, maar als u uh, denkt aan vrijwilligerswerk, ik heb ook. Uh,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 ik dank u voor uw gesprek. En ik wens u ja. nog een heel mooi weekend. En ik hoop voor iedereen dat het snel weer normaal mag worden. Ik hoop dat met u mee. Dank u wel. Eens gelijk. Tot ziens. Tot ziens. Dag. Dag.